Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Kantiepark in Terwolde zijn twee dode kinderen en een zwaargewonde vrouw gevonden. Het is de moeder van de kinderen. De politie gaat uit van een misdrijf. De politie had een melding gekregen van een bekende van de familie. Wat er precies in het huis in Terwolde is gebeurd is nog onduidelijk. De Chinese economie is het afgelopen kwartaal met 8,9% gegroeid. En dat is de laagste groei in bijna twee jaar tijd... Over het hele jaar kwam de groei uit op 9,2 procent. China kwam de laatste tijd met een teruggang in de export en een sterke inflatie. Om de economie te stimuleren heeft de regering in Peking de voorwaarden voor bedrijven om geld te lenen versoepeld. Ex-PVV-akkoord Bosman heeft zijn zetel in de provinciale staten van Limburg niet op en gaat door als eenmansfractie. Vrijdag werd Bosman uit de PVV-fractie gezet nadat een oude e-mail was uitgelekt waarin hij het pvda statenlid Usturk beledigde. Bosman zegt dat hij daar spijt van heeft. Hij vindt wel dat hij publiekelijk aan de schandpaal is genageld en dat hij als PVV er extra hard is aangepakt. Ustjurk neemt geen genoegen met de excuses van Bosman. Hij overlegt vandaag met de PVDA-fractie in de Limburgse Provinciale Staten of hij stappen neemt. In de Italiaanse stad Napels zijn drie explosieven afgegaan bij een belastingkantoor. De ramen van het gebouw sneuvelden, maar niemand raakte gewond. Wie er achter de aanslag zit is onduidelijk. Het bedrijf vindt namens de overheid achterstallige belastingen en boetes. Critici zeggen dat het bedrijf er agressieve methodes op nahoudt. Kantoren van het bedrijf zijn vaker het doelwit geweest van aanslagen... Vorige maand werden er twee bombrieven naar een afdeling in Rome gestuurd. Eén brief werd onderschept, maar de andere ontplofte, waardoor de directeur een deel van een vinger verloor. Het weer, het vriest 5 graden in het oosten tot 1 graad aan de kust en het is helder. Overdag veel zon en af en toe wat sluierbewolking. Het wordt 2 graden in het oosten tot 5 aan de kust en vanavond koelt het snel af.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 Can I ever get another try?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 The girls playing beer, park get it back We having fun, party and to the break of dawn. go grab a cup, I don't know what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 Ritme van Zandvoort, ook op TV. Ja, op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. ZFM Als de lichten hier straks uitgaan, als ik alles heb gezegd, dan kan iedereen ophouden. En ik blijf onderweg Als de laatste toon is uitgeklonken Elk instrument is weggelegd Dan blijf ik zoeken Naar die klanten Waarmee alles wordt gezegd Het gaat van Sliedrecht tot Ben Helden Van Amsterdam tot aan Maastricht Van Rotterdam tot Hengeveld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 Such O-O as- <laughs>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 door jou wordt de lucht blauw en ik ben nergens zonder jou. Ik mis de zomer in de zomer, meer nog mis ik jou. Ik ben nergens zonder jou. Ik blijf je altijd zo, want door jou wordt de lucht weer blauw.